To the opera Listen to that silly crowd. Yeah, yeah, yeah, Where the barry are singing la, la, la, la, la, la, la, la, And the fatty soap is screaming la, la, la,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 The opera, the opera, we like the opera. The opera, the opera, we like the opera. The opera, the opera, we like the opera.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 Samen met 14 andere kopstukken van de moslimbroederschap staat hij terecht voor het aanzetten tot moord en geweld tijdens rellen eind vorig jaar in Egypte. Gevreesd wordt dat er vandaag opnieuw ongeregeldheden uitbreken. De zakelijke klanten van ABN AMRO gaan volgend jaar veel meer betalen voor hun betalingsverkeer. Sommige tarieven gaan met 62% omhoog, schrijft het Financiële Dagblad. De tariefstijging is nodig vanwege extra veiligheidsmaatregelen, zegt ABN AMRO. De zakelijke klanten hebben een brief of een e-mail gekregen. PostNL heeft de afgelopen kwartaal ruim 12% minder post bezorgd, maar dankzij meer bezorgde pakjes, kostenbesparingen en prijsverhogingen van onder meer de postzegels, steeg de netto winst wel naar 218 miljoen euro. Voorzitter Henk Hagort van de publieke omroep noemt de grote stroomstoring van gisteravond dramatisch. Hij wil van stroombedrijf Liander weten wat de oorzaak was. Gisteravond gingen Nederland 1, 2 en 3 enige tijd op zwart en ook de radiozenders vielen uit. Volgens netbeheerder Liander gebeurde dat tijdens de test van een noodstroomvoorziening. Volgens Hagort was deze test niet aangekondigd. Het aangekondigde ontslag van 2500 werknemers bij Defensie is niet nodig. Dat zegt de koepel van officierenverenigingen GOV, MHB in De Telegraaf. Afgelopen tijd zijn bij Defensie al veel mensen vrijwillig vertrokken. Als de reorganisatie ongewijzigd doorgaat... zijn legereenheden eenheden volgens de koepel niet meer goed inzetbaar. Vanmiddag om 12 uur wordt de NL-alert getest... tegelijkertijd met de landelijke sirene. De nl Alerts zijn berichten die door de overheid... via mobiele telefoons worden verspreid. En op die manier wordt iedereen in de buurt van een noodsituatie geïnformeerd. Het controlebericht wordt verstuurd... zodat mensen kunnen nagaan of ze hun mobieltje goed hebben ingesteld. Het weer, de regen trekt weg, later wel opnieuw buien, maar soms ook zon. En de maximumtemperatuur stijgt naar 12 graden. En vanavond wordt het overal droger. Dit was het NWS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De dagelijkse files in de Randstad zijn een stuk langer door het slechte weer en door ongelukken. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 10 kilometer. En op de A2 richting Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarse 7. De A4 richting de hoofdstad tussen het Ringvaartacueduct en Bad Oeverdorp 8. En ook 8 kilometer op de A6 richting Muiden tussen Almere Buitenwest en Almere Poort. A9 ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en Badhoevedorp 10. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel West 8 kilometer door een ongelukkeerde vanochtend. Maar de weg is weer vrij. Het ongeluk is gebeurd bij Geldermalsen. A16 Breda Rotterdam tussen Zwijndrecht en de Van Brienenoordbrug 9 en de A27 Almere Utrecht tussen Emnes en Beeldhoven 12 kilometer. Tot zover de verkeersing.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 Tweede uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, we gaan direct over naar uh, Joop van Hesse bij SV Zandvoort. Kijken of er al inmiddels wat uh, gewijzigd is in de stand. Uh. Nou, nee, dat niet. Uh, Willem. wil echt niet. Er staat nog steeds uh, heel hartelijk de nul in, maar... Nu, zojuist in de 26e voor de eerste keer een kans voor Zandvoort. Een grote kans. Tot twee keer toe kon Zandvoort uh, schieten, maar tot uh, twee keer toe. Dan kon de keeper die stoppen en zojuist uh, een minuut later weer een kans voor Zandvoort. Maar over het algemeen is je toch op DVVA de sterkere ploeg, gespeeld. Vaker op de helft van Zandvoort dan andersom. En dat moet natuurlijk veranderen. wil je natuurlijk uh, een toepen gaan maken. Een ja, dat... ja, vrije schop voor DVVA. Met meter 15 vijftien met straks, Het wordt breed gelegd. Dan kan Jan Sonneveld daar komen. Er staat er inderdaad goed tussen. Patrick van Oort naar uh, Kast de Vries. diepe bal naar Sondervoort. Uh, is je snel genoeg? Nee. Snel genoeg wordt weggeruimd. Die bal die gaat over de zijlijn. En er gaat iets over. Het spel wordt stilgelegd. Er is een uh, blessure voor een DVVA-speler. En uh, die moet dus uh, geholpen worden. Uh, ja, het, het spel is een, een beetje pover, moet ik zeggen, van Sondervoort. Het is moeilijk om de bal in de ploeg te houden. En uh, om vrije mannen te vinden. En dan moet je toch keihard gaan werken. En dat is dan een beetje het geval op dit moment. Uh, nogmaals, de stand is 0-1 en we spelen op dit moment in de 30 30ste minuut. Terug naar Willem. Joop, één uh, vraag nog uh, aan jou, dat uh, ja. DVVA. Waar komt dat uh, vandaan? Het is Amsterdam. Amsterdam. En de... En op, uh, in de meer er speelt naast uh, Jos. Uh, dat is de uh, uh, club En het betekent uh, door friendship Verenigd Amsterdam. Jij had uh, de volgende de vraag al door. Ja. Goed. <laughs> <laughs> ja. nou, het bestaat al een poosje. het is overal van een louter studenten. Dus elk jaar hebben ze een nieuw team. Er zitten een paar jongens, die heb ik al eerder gezien. hier. En daar is onder andere die van. en zijn broer is de centrale verdediger. De jongens zijn allemaal twee meter. En dat is dus moeilijk om tegenop de boxen voor de wat kleinere zon te Het is niet anders, ze zullen elkaar moeten werken om in ieder geval gelijk te komen en dan ook nog liefst nog uit te gaan binnen. Ja, laten we hopen dat dat gaat lukken. We hebben, als ik het goed uh, heb ingeschat, uh, nog een uh, klein uur speeltijd te gaan, toch? Ja, klopt. De, staat, uh, de klok staat nu op 30, uh, oftewel 31 minuut loopt nu. En uh, we hebben dus nog een kwartier in de eerste helft en dan natuurlijk weer drie kwartier in de tweede helft. Uh, en laten we hopen dat het genoeg is. Dat is uh, mooi, ook. Nou, we hopen gauw even van je te horen. Veel plezier nog uh, daar op het veld. Ja, ik laat het horen als er uh, een wijziging in de stand is. Oké, okay, tot zo! You, All right. Formule 1 wederom uh, dit weekend een uh, Formule 1 Grand Prix. Uh, dit keer in uh, Abu Dhabi. In het, uh, ja, hoe heet dat uh, circuit daar uh, zo mooi? Dat is dat Jasmina uh, uh, Circuit. Jas uh, Marina Circuit in uh, Abu Dhabi. En uh, ja, inmiddels de wereldkampioen al bekend, uh, Sebastian Vettel. Maar we hebben nog de drie races uh, te gaan, waarvan uh, dit weekend dus uh, ook één. Nelson in de kwalificatie was dit keer niet Vettel, maar was zijn teamgenoot Mark Webber met op de tweede plaats Sebastian Vettel, derde Nico Rosberg, vierde Lewis Hamilton, vijfde was Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, de man toch wel met het verhaal wat er al vast zit. Vorige week in India liet hij duidelijk weten. Ja, op een uh, ongezouten manier via de boordradio. Dat hij er niet van gediend was. Dat zijn engineer uh, nogal uh, luid door de radio, uh, de boordradio, een boodschap aan hem doorgaf. Hij wist te uh, melden van, uh, don't fucking scream at me. Uh, uh, typisch een uh, Kimi Raikkonen uitspraak. Maar er is meer aan de hand uh, met Kimi Raikkonen. Donderdags voor een uh, Grand Prix moeten de rijders altijd aanwezig zijn uh, en beschikbaar zijn voor de pers. Maar Raikkonen, die was er nog. Niet. Die kwam pas aan het eind van de dag. En die, had, ja, die heeft wat trammeland met zijn team, met Lotus. Niet alleen met die engineer, maar ja, hij heeft nog recht op 15 miljoen dollar voor dit seizoen. Hij heeft nog geen dubbeltje ontvangen en dat zijn salaris en zijn bonussen voor de punt, dat is opgelopen tot 15 miljoen dollar. En er is sprake van, was er van, dat hij helemaal niet op zou komen dagen? Nou, hij is uiteindelijk wel gekomen. Het wordt daar nog besproken natuurlijk. Maar de kans is groot dat hij de laatste twee Grand Prix bij Lotus achterwege gaat laten. En dat dit dan zijn laatste Grand Prix zou zijn voor Lotus. Volgend jaar zien we Rijkonen terug uh, bij Ferrari. Kijken we even Ferrari, uh, Fernando Alonso, daar de topman... Uh... Ja, die kwam vandaag niet verder als een elfde plaats. Zijn teamgenoot Felipe Massa deed het iets wat beter. Die kwalificeerde zich als achtste. Guido van der Garde, onze landgenoot. Wederom een, ja, je moet zeggen keurige negentiende plaats. Want dat houdt in dat hij van de langzaamste auto's... want dat zijn er uiteindelijk vier die iedere keer om de laatste vier plaatsen gaan... toch weer daar de snelste van was. En keurig optreden wederom van Guido van der Garde. Ik kan veel beter zwijgen. We gaan naar iemand die zeker niet zwijgt. Dat is Joop van Essen. En die gaat het laatste stukje van de eerste helft met ons doornemen. Van SV Zandvoort tegen DVVA. Ja inderdaad Willem, want de laatste minuut loopt en uh, ik moet zeggen de laatste kwartier, 20 minuten, is soms beter gaan voetballen, sterker gaan voetballen. Is veelal op de helft van DVVA, alleen er is nog geen uh, echt een kans geweest om uh, uh, te scoren. Ja. Kansjes, maar niet echt een grote kansen. En uh, dat is, uh, dat is een vindige plus. Ze zijn, ze uh, houden de bal wat meer in de voegen, dat is heel erg belangrijk natuurlijk. En daardoor kan je druk zetten. De zijkanten worden goed opgezocht, wordt goed ingepast. En uh, daar. Uh schorten het toch al aan, namelijk in het begin. De VVIA mag die bal gaan ingooien op eigen helft. Het wordt uh, weer uh, ook via KIA uh, te kijken. Dylan Kreuger gaat die bal over de zijlijn en uh, de VVM mag opnieuw gaan ingooien, ter hoogte van de dug van SV Zandvoort. Het even even dat die bal er is. Ja, de TVVA staat er natuurlijk voor en dat uh, de is heel haast zo voor de rust. Goed ingegooid naar de linksbuiten en de, wordt de breed gelegd aan de andere kant. Uh, de DVVA probeert nu wat, wat op te gaan zetten, wat uh, op een aantal de Goed gepasseerd, uh, daar pas van de uh, DVVA-speler. Uh, maar echt uh, dreigend voor het doel zijn ze niet. Er wordt goed weggekoopt door Patrick Koper. Koper probeert die bal, uh, die raakt hem helemaal verkeerd. Gelukkig is uh, de keugen daar nog in de buurt om die bal weg te werken. Want anders wordt het heel erg geworden. Kastje vries, naar de zijkant. Oeh, er wordt een overtreding gepleegd daar. Of even kijken, wie is dat? Uh, ik kan het niet zien hier vandaan. Oké, okay, nou goed, in ieder geval uh, geen gele kaart van, van uh, de DVVA. Hard gekund eventueel. En uh, Paul van Oord mag die bal gaan nemen. Van Noort. Speelt daar uh, Peter Koper in. Koper uh, met de bal aan de voet, uh, maakt uh, een schijnbeweging en speelt uh, Keugen in. Keuze naar uh, Molina de Molina aan de linkerkant uh, probeert daar uh, naar de berg te rijden. Dat lukt ook. We gaan het monetiseren. Dat, we gaan het net niet. En de weer breed naar, uh, even kijken, dat is te veel weg, kan je bal voor in ieder geval. En kan Sampo daarvan profiteren? Nee, het is Kan er net niet niet komen Maar hij is wel in bal bezit. De vries. Gaat de man passeren? Nee. Moet hij niet. Hij gaat terug. Speelt daar uh, Molina. Molina in één keer voor. Daar uh, Patrick van de Oort. Van de Oort uh, gaat hij doen. En het is net met 16 meter gebied is hij. En hij schiet. En dat is net gepakt door de keeper. Knap gepakt. Want het was een heel verrassend. standaardelijk. Het was alleen niet hard genoeg. Want anders had hem wellicht iets anders uh, gekomen. En de keeper heeft de bal weer in het spel gebracht. De tijd is al langer. 45 ...maar we hebben twee besuurders gehad... ...dat zal de schijfzetter gewoon bij tellen. ...dat is die de druk mee bezig op dit moment... De bal over de zeilen ...nee, niet... Nou, ...dat had het wel alles fijn van... dat is een overtreding van een van de spelers. ...en er wordt... Uh, Peter Koper wordt bij de groepen ...van jongen, dat mag je niet doen... Oh uh, nou nee, het is niet uh, Peter Koper... ...dus... Uh, uh, kijken. Uh, ...het is uh, junior... Uh, Alvink, die daar bij de schrijfzetter werd geroepen. Centrale verdediger van Zandvoort in deze wedstrijd. Dan gaat die wel komen. Weggekopt. Kan hem aannemen. Krijgt daar een man over zich heen. Wordt goed gevonden door de scheidsrechter. want hij heeft nog steeds een bal bezet. Geeft een kromme dan Vandaag kan iemand van zo Zandpoort bijkomen, helaas. De keeper van uh, DVVA wel. En die uh, brengt die bal niet meer in het spel. Want de scheidsrechter sluit die nu die voor de laatste keer de eerste helft. Het staat nog steeds 0-1 uh, in het voordeel van DVVA. Maar ik maak me zeggen dat als Zandpoort op deze manier doen we gaat die tweede helft. Al merk ook prettig gaan gelopen dan de eerste helft. Oké, okay, Joop. Graag genieten van je kopje thee. En we uh, horen je in de tweede helft. T, de drink is nog Oké Joop. Goed was. The business of the business of the business of the business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 je wilt met mij en dit is wat ze zei Even aan mijn moeder vragen ik zweer je dat ze dat zei ze lachten er, er niet eens bij Even aan mijn moeder vragen. Dat is dooruit de tijd, meid Je kunt het ook aan mij kwijt Mensen, ik keek me aan Het was meteen gedaan Vanaf toe. Alles voor een zoen Even aan mijn moeder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 dat is paraat de tijd. Meid. Je kunt het ook aan mij kwijt moed mijn... En we gaan weer over naar Joop van Nessen op het uh, veld van uh, SV Zandvoort. Uh, die aan het begin staat van de tweede helft van SV Zandvoort tegen DVVA. Joop, ja, goedemiddag. Ja, inderdaad uh, Willem. Ja, we zijn uh, nog steeds hier bij de wedstrijd. De klok staat ondertussen op de 52, ofwel we spelen dan in de 53e minuut. En Soms nog een vrije schot nemen op een toch wel een hele prettige... ...drettige uh, plaats eigenlijk. Het is een meter of vijf, zes buiten strafstapgebied. En voor iemand met een goede rechter... ...die, die kan daar... Er... ...nee, oh, die stijlt helemaal. ...nou, dat is echt... ...dat is doodzonde, want het, dit gaat echt 5 meter naar zijn doel. Dus het echt helemaal nergens op. Maar goed, uh, Sanford, die, uh, dat is... Uh, ...ja, een beetje masselijk geweest... ...middels wat geleden. Uh, twee hele grote kansen van uh, deze Die ...werden al twee gestopt door... Uh, nou, ...dat was dan zelfs afgemaakt door Lottie Rikkers... De, ...de keeper van Sanford op dit moment... En dat deed hij dus erg goed en heeft hij zijn ploeg nog steeds in de race gehouden, want dan uh, staat hij nog alleen op het scorebord dan is al vanaf de tweede minuut aan de heer zelf. kieper heeft hem ondertussen in het spel gebracht en dan uh, gaat ze daar uh, even kijken. Uh, Petr Koper. Koper speelt daar. Uh, Jan Svanneveld in. Svanneveld verliest die bal en die wordt uh, vooruit gespeeld. Gaat die uit? En die... Nee, hij gaat net niet uit. Kan binnengehouden worden door het En de keeper die transporteert die bal weer zo ver mogelijk naar voren. Maar dat ziet echt altijd hè? Want uh, daar is uh, Molina, uh, Roberto Molina, die kon die wel wegkoppelen en het is toch alweer uh, terug weer over de... Zeilijn, over de... ...middellijn gekomen. en Zandvoort probeert wat van te bouwen, hoor. Dat is nog niet uh, anders het best, want de VVA -ja heeft overgenomen. Over de voor Samford, de rechterkant van het veld, goed geïnteroceptie daarvan. Uh, even kijken. Uh, Dylan Kreuger was dat, geeft ik al voor, richting Zonneveld. Uh, Jan Zonneveld kon er niet aankomen en de -ja kan kan uitverdedigen. Uh, dat is uh, wel een wet overtreding We gaan maar blijft in balbezit. Dus mag de uh, DVVJ -ja doorgaan. Toch als de vries -ja in de bal heeft... Uh, die, ja, die krijgt hem terug en dan kijken we wat hij ermee gaat doen naar de zijlijn naar Berg gaat die man passeren? Meestal doet hij dat wel mee hij gaat kappen, hij kapt naar binnen toe hij speelt daar nu, uh, Peter van der Hoort van der in een 16 meter gebied, hij wordt weggedreven hij is nu weer uit het 16 meter gebied en daar wordt uh, Molina aangespeeld Molina, naar uh, even kijken, Koper Koper, naar uh, wie is dat? Van der Hoort? Paul van der Hoort. geeft hij bal voor en dat is, nee, dus dat is. een hele lange verdediging. We dus zijn ja, die mag wel lekker weg te werken. Maar niet helemaal ver genoeg. Want uh, Marine heeft nog steeds die bal naar zijn berg. Daar gaat hij doen. Probeert, ja, gaat die man passeren en die wordt er neergelegd. wordt niet voor Dus Het is een overtreding. Is jammer. Het leek er wel op deze VR die kan uitverdedigen. De stand is nog steeds 0-1. En we spelen in de 55 50 ste minuut. Oké, okay, in het komende half uur gaan we je zeker nog horen over het verloop van deze wedstrijd. Ja, prima.